De Hasulam, de pagina kuf nun, 150, Hasulam, de rechterkolom, de regel 33. Kiba etsche maal man, 34 miletata na mille sa le wat van eile 35 mitchabrod ba we id abit, shmailokim, shahem, zesendertig hamokin, bashamayim wa arts. Ik wil heel d'rhee ons vertellen wat op. Ki, vijfendertig. Ki baet, want in shemaalim man. Wanneer men man doet opsteeg. 34 Militata, Militata van beneden. Na sama le mi. Ma, word mi. Ma is, is uh, zon. De zon, word tot mi. eigenlijk like, ze op kwalitatief Nar mi, word tot mi. We hebben dat geleerd, ja? Mi is dan de, the, we hebben geleerd het jerszut is mi. And dan de the ma of the zon steicht op naar de jerszut. Hij stijgt op, herinner je nog, Serapin op naar de Israël Saba. Bekleed Israël Saba, de rechterkant van de Bina. En malchut. goed, Nokwa, zij bekleedt de Twuna, de linkerkant van de Jirsut. En dat is de Nabmi. We atwan eile en de letters eile 35 mitchabrod bami. Verbinden zich met mij. me, want de letters eile en normaal die werden ingestopt, uh, verzonken in de nama, in de zeerenduid. En nu, en nu trekken ze op <coughs> terug naar hun eigen traptreden, want de eile en me behoren tot dezelfde traptreden, tot, de, tot de bina Weet Abit Shmailokim en dat, dat woord Shmailokim de Namelokim, dus Eile plus mi. dat woord de Namelokim. Dus het onder de Hazee, wat wij noemen dat, is opgestegen naar de boven de Hazee. En dan verbinden zich samen en dat wordt het hele, het hele, het hele, vijf sferot. Shahema Mochin, basha mai dat die zijn Mochin in de hemel en de aarde, oftewel, de hemel en de aarde betekenen zeerampin en noekwa, dus, die zijn de mogen nu, voor de zeerampin en noekwa. Wat de hogere is, maakt de mogen voor de lagere. We iemand achtoniem, me kalkaliem 27 ma 7. me stelkema mogen, me zon, we nisharim achten dertig baketerwech och madekilim. Uvaruach wanefesh dorot. A nikra neken dertig mi o ma. We atvan eilen no flot leklipot. kijk nou wat is echt ons. Erenfoudig. Eigenlijk het heistelijke is absoluut enfoudig. Enfoudig kan niet dat wat het heistelijke is. Terwijl de mensen zoeken dan en allerlei overpensingen, allerlei intellectuele sprookjes, zoals mijn volk doet, allemaal intellectuele onzin. Ik goeie, mooie dingen, zeer mooie, maar alles intellectueel, alles arts, terwijl het geestelijk is, gewoon licht op, om voor het op te rapen, dat je maar weet. Alleen maar man omhoog brengen. En wat doe je daarbij? Wat verkrijg je daarbij? Welke manier is het? Kijk wat hij zegt Dat is wanneer de, man, wanneer de lageren wel man omhoog doen. Wat gebeurt er? Maar we iemand achter niet kan kalima zijn, En indien de lageren. De lageren, dat is alleen maar de mens kan zijn. En als de mens dat natuurlijk doet, dan natuurlijk ook uh, schade wordt gebracht de, aan de zon. Aan de zeer en maar Dus, dan zegt, Die waïma tachtoniem en indien de lageren. Mekal kalima hem Hun daden uh, letterlijk beschadigen. 37. Dus, slechte daden doen. Mestal kiema mogen bezogen, dan de mogen. De mogen van de Elohim, van de Bina, die worden uitgegaan, die gaan uit uh, van de zon, dus vertrekken van de zon, van de lageren. En dan blijft, wat blijft dan over van de zon? Het minimale. En dan, en dan de zon of de lageren blijven dan met, let op, 38, beketter, gogma, de kilim. Ze bleven dan, met de ketter en van de kilim. Alleen twee kilim in Katnoot. Alleen twee kilim, dus ketter en van de kilim. En die in overeenkomst, en overeenkomstig met roog en nevers van lichten. En qua lichten is het, uh, hebben zij dan uh, nevers en roog. Ja, twee kilim, alleen maar ketter, gogma, betekent dat in hen, daarin zit, eh, uh, Anikra, dat dat heet, deze toestand heet, mij oma. Maar dan in katnot. 39. Wat van Eilen of vlot let op. Wat gaat het gebeuren als, als men slechte daden doet? En dan de, de, de, de letters Eilen vallen, na uh, in de klipot. Dus als, een, als men. Rare slechte dagen, af. Dan moet, vallen ze weer terug naar de klipoot. Niets verdwijnt natuurlijk in het geestelijke. Wat het goed gedaan werd. Wat de mensen goed gedaan hebben. Blijft wel natuurlijk hun. Bezit als het ware. Of uh, verdwijnt niet. Maar. Op dat moment. Op het moment wanneer men zondigt. Of slechte daden doet. Valt men gewoon. Uh, gewoon dondert men naar beneden. En. De Eile doet men afdalen, vallen eigenlijk in de klipot. De regel 1, de linker kolom. Kimi, hoe sot galgalta wei naim We Eile, hoe zot Ahab? Ja, yeah, want mi, wie is mi? Dat is in de twee, twee, Dat is Galgalta-Winaim. Dat that mi, dat is. Het is in de naam van de Elohim de letters mem en jud, mi, ten aanzien weergegeven in de kilim, dat is Galgalta, Einaim. Galgalta betekent het schedel, en Einaim betekent ogen, betekent in de kilim, in het in hoofd, zo so heten. Oftewel, ketteren, Gogma. We eilen en de eilen, die letters eilen. Dat zijn de lagere drie kilim, bina, zeerambien en mahoed in het hoofd. En die zijn hem so die zijn achab, ozen, gotem, pe. Ozen is bina, gotem is neus en pe is, uh, of, of neus is, is zeerambien en pe is mond, oftewel mahoed. En let op hoe, hoe bina heet ozen. En de weegschaal heet maoznaim. Zie ook van dezelfde woord. Dat yeah, is de weegschaal. Weegschaal en bina hebben ze een ozen. Oftewel bina hebben ze dezelfde... komen van dezelfde wortel. Interessant. Want de bina dat brengt eigenlijk... Zij zonde zoon in als op de weegschaal, op de weegschaal brengt hen in tot heiligheid. Drie. Arrei. Schekolati kun talui be -hi -hi de atwan vier eile be mi. Aridei man. Walken nikratikun ze vijf laschona kodesh tru who sot lasholam oznayim amachriya nim shachim amochim ani Zeifen kodish. Dri, 3 zir. it is the so that shekola tikun dat hele correctie, ta bahibura. Hangt af van de verbinding tussen de letters, de regel 4, Eile en mi. Allee, die man, door man, door man van de lagere, dat is alles. Alleen maar leer dat. Dat zal je alles geven. Niets anders helpt. Niets anders helpt. Geen Dalai Lama, geen Lama, Lama Shmama, niets helder. dat is alleen maar voor kinderen, voor uh, intellectuele, uh, intellectuelen, die intellectuele die nooit van God hebben gehoord of ze horen alleen van het, van het geestelijke, maar ze weten niet wat het is. Het is gewoon een massa wat men wil graag. Net zoals een Pavarotti komt. Nou, dan wil iedereen wel naar Pavarotti. Iedereen begrijpt of het Pavarotti zingt. Maar iedereen komt daar. We hebben in de eerste moet moeten zien. Als een Pavarotti toen een Pavarotti ook een concert geeft. Of in welke land dan ook. Dan in de eerste rij zitten, zitten dan mensen die weinig van, van weten van, van opera of zo. Ze weten niet absoluut. Ze hebben geen smaak voor opera. Maar... De naam, Pavarotti. Et cetera, et cetera. Iedereen wil betrokken worden daarbij. Het is, geeft status, etc. Precies hetzelfde is hier. De Lama, wat geeft het aan de mens om daar te komen? Nee, ik zeg het alleen. Niets. Absoluut niets. Het is meer schade dan, dan iets nuttigs voor een mens, voor zijn ziel. Begrijp je? De ziel moet... Or, uh, ontvangen iets wat, uh, wat hem genezing geeft. Wat geeft dat het allemaal? Wat, wat, wat geeft het? Absoluut niets. Het is gewoon een massa gebeuren en dan voelt men lekker zichzelf verlekkerd buiten zijn eigen kilim uitgaan. En natuurlijk is het lekker. Is het lekker hier op de les? Alles behalve omdat jij bent bezig, jij zit met jouw eigen kilim. Jij kan niet vluchten van jouw kilim. Als iemand wil vluchten van zijn kilim, dan. Ook bij de forum, het Russische forum wat wij hebben dan Als we proberen te praten over iets wat buiten hen is, dan neem ik die persoon als het ware in woorden. Bij wijze van spreken stop ik hem met de neus, als het ware in zijn eigen popoe, als het ware. Heb je dat? In zijn eigen strand om hem weer terug te brengen in zijn eigen kilim. Begrijp je, want je alleen vanuit binnen jouw eigen kilim, binnen jouw eigen feil, feil binnen, binnen jezelf, daar zit de genezing. En niet buiten kijken naar iets wat komt, iets wat een geweldige, heeft een prachtige misschien, en weet goed om de men, weet niet, maar goed met weten hoe, hoe aan te pakken een mens begrijp je, ze weten van de religieuze leiders, weten goed aan te pakken, begrijp je, met uh, het, is religie, het is geen religie het is geen religie orakel. Huh? orakel, Orakel. ja, dat zal, al kijk, moet je zo zien zo iemand die zo bekend is dan wordt, hij wordt zelf een stukje heiligheid. dan men wil naar dat helig, de heilige, de heiligheid kijken we komen naar hem om naar hem als een stukje heiligheid te kijken. Begrijp je? En hij is al zelf een voorwerp van heiligheid geworden. En zo op dezelfde manier gaat men naar een, naar een kerk, naar een synagoge. En dat is allemaal tegen de schepper. Of de schepper absoluut ziet dat soort dingen niet. De schepper ziet alleen wanneer de mens werkt aan zichzelf. Wanneer de mens... Ploetert met zijn eigen kilim en geen uitweg vindt. En uh, uh, uit de diepte van zijn onvermogen, van zijn binnenste, schreeuwt aan Hashem van binnen om hulp. Dat is wat het wat, wat brengt. Alleen dat brengt redding. En niet al die vergadering en daarom, zo uh, so is het. Alles wat, wat in weinig, weinig is, wat hoe minder men ziet, dat, hoe minder men zich in mindere hoeveel omgeving van bij zich houdt, daar zit altijd. Daar kan, daar kan je meer kans zien dat daar zit iets wat uh, hulp en redding zal geven. Kijk, Yeshua had ook een klein kringetje van, van zijn leerlingen. En ook zij vertrokken van hem. Ook zij hebben hem verraden, betekent dat zij kon het niet aan. Petrus, zoals we dat Petrus... Ook hij kon het niet aan. Dus het is niet dat zij... Maar zij kon het gewoon niet aan. Daarom gingen zij weg. En steeds kleinere, kleinere kring is het geworden. Hij had één leerling waarover... Men, zijn naam wordt niet bekend gemaakt. Zijn lieveling. Hè? Lieveling. Er wordt gez gezegd ook over zijn lieveling. Dus hij was altijd... Aan de rechterkant van Yeshua altijd naast hem. En, hij, en hij, Yeshua heeft hem altijd vertederd. Het altijd. was een enige relatie met deze... Daar zit een enorme enorm geheim van wie dat was. Maar het is... Maar het is zeer speciale enige band... Wat een mens opbouwt alleen met... Yeshua en met niets anders. Al die Dalai Lama, al die Boeddha, Boeddhisme en al die andere, dat is allemaal een pure, de pure afgoderij, mijn vrienden. Afgoderij van A tot Z. Het is gevaarlijk voor een westerse ziel. Absoluut gevaarlijk. Gevaarlijk, omdat een westerse ziel kan nooit een Boeddhist zijn is een komedie, als ik een westerse ziel zie, een mens zie, dat die dan loopt achter die oosten, al die, die boeddhisten aan, dan is het absoluut anders, de structuur van hun kilim is opgebouwd uit zoveel miljarden lagen uh, van klipot, boven de klipot, en dan weer klipot, klipot, klipot, klipot. klipot. En zo'n fijne, fijne klipot, de westerling heeft het niet en zal nooit voor elkaar krijgen. Dat is een duizenden jaren van een speciale cultuur-erf, so het cultuurpatroon, wat zij hadden als oosterlingen opgebouwd in zichzelf. En dat kan je nooit voor elkaar krijgen. Dat zit in, de genetische, in het genetische patroon, als het ware van hen. Kan je het nooit voor elkaar krijgen. Het is, ook voor, dat is uh, destructief voor de westerse ziel. Voor de westerse ziel, die moet hangen aan Yeshua, kleven alleen aan Yeshua. En alleen dat kan brengen een westerling eh, redding van zijn uh, verstand. Van zijn domi dominerend verstand. Dat het verstand domineert boven zijn hart zo verschrikkelijk. En daarom gaat men ook naar, dit, oh, naar het oosten. Men denkt dat men, oh, daar zal ik het wel. Een beetje zo lopen, zo gek doen, een beetje zo, uh, zo, zo als dronken, zo mee, een beetje zo uh, met mooie liederen, met al die mandra's. Gehelpt geen, voor geen millimeter. Geen hond helpt het. Ik vind dat het heel koud is. Wat moet ik zien? Ja, het is een komedie. Het ja. dat is, dat is, is, is leuk om te zien ja. natuurlijk. Het is, ik zeg, moet je, ik zeg niet dat ja, het... Heeft. Nee, het is absoluut niet kwaardaardig. Ik zeg niet dat het kwaardaardig is. God voorgoed. Ik bedoel, ik bedoel niet dat het slecht is. Ik zeg niet dat het slecht is. Ik zeg dat het helpt niet de mens in zijn geestelijke ontwikkeling. In jouw eigen persoonlijke ontwikkeling helpt het niet. Dat het verlekkerde mens. Ja, natuurlijk het verlekkerde mens. Dat het prettig is. Natuurlijk dat het prettig is. Dat kan, dat kan een geweldig uh, geweldig uh, gevoel oproepen bij de mens natuurlijk. Maar dat heeft niets te maken met, met de destinatie van de mens. Dat zal de, de, de redding niet brengen. Dat is net zoals als je bezoekt zo'n bijeenkomst. Het is net zoals een zo'n bezoek zoals ik altijd vertel van bezoeken aan een massage. Mas, mass, een massagist. Massuur. Oké, massagist Massage massuur, ja. Je maakt een ander woord? Een massagesista. Ma, misschien, ma, <laughs> ja. Een masseur <laughs> Mas yeah. dat is zo'n Nou, is lekker op als je komt een massuur, iemand een half dat is weer per, weer zo, weer een een mens via anderen, via de mensen Je moet altijd in, ja, altijd moet je het geestelijke kan je alleen maar in jezelf vinden, niet verstoffelijk, op geen enkele manier. Kijk nou hoe, hoe zij dan bij hun goddelijkheden hoe allemaal allerlei, allerlei beeldjes hebben ze, allerlei. Huh? Boedebeeld is, maar al die andere en allerlei vlees of allerlei, allerlei boordjes ze leggen daar om, om die goden van hun goden te, weet het, te, te verzoenen. Dat weet ik veel. Nou, probeer je nou te zeggen dat de westerse mensen niet tot die diepere lagen kan komen? Die dat wel waarschijnlijk in zich hebben? Op geen manier kan een westerling. Ja, het is abdus gesloten en duizenden op duizenden. Um, sleutels is gesloten mm -hmm. voor een westerling yes. om die om, die om, ah? die om de diepe lagen waarvan boeddhisten wel yeah. bedoel de originele boeddhisten dus ja. de Oosterse mensen ja. wel Aziaten bijvoorbeeld zij wel kunnen daarvan aantrekken klippot natuurlijk klippa maar dan wel samen met de klippa trekken ze natuurlijk ook het schijnen van een elementair licht natuurlijk, nefers en roer. De dus zij wel profiteren daarvan. Maar omdat het hun zij, zijn, zij hebben daar wel een zekere, een zekere poort om uit te komen. Zij kunnen wel een zekere uh, plaats, of zeggen dat, een, een a, zuig, zuig, zeg, de zuigkracht. om wel dat, als het ware, om aan te trekken. Um, als het ware de streng, navel, navelstreng. Ze hebben wel dat via dat navelstreng. Ze weten hoe. Grijp het? het is hun tradi traditie opgebouwd, cetera. Maar voor een westerling, nooit. Je kan, een westerling kan daar al zijn leven doorbrengen met hen. wordt je geen Boeddhist. Nog nooit. Hij kan alles. Hij kan een meester worden. Alles, alles, hij al, kan geloven in alles. Maar kilim kan je niet, jouw kilim kan je niet bedriegen. Een westerling, de kilim van een westerling zijn zo gevormd, ook weer duizenden jaren, dat dit absoluut onmogelijk is. He? Moet je goed weten, hè? He? Waar komt het verschil? Omdat dit duizenden jaren gevormd is. dat was de bedoeling, hè? Nee, het was de bedoeling, omdat allerlei facetten van het leven zijn er, ja, allerlei van allerlei benaderingen zijn er, waarom, omdat al de hele kaleidoscoop van krachten zijn er in het, in, het, in het heelal. En al die oosterlingen, die hebben, had ik jullie al, al eerder verteld wel eens, dat allemaal hadden ze hun, nou, eh, uh, Prinses, ja? Gestuurd naar, naar het Heilige Land. Het was een, en toen naar Abraham. En Abraham werd ge, was, was, was genoemd, de schepper heeft hem gegeven als de kracht om, om de vader van vele volkeren te zijn. Dus zij stuurde allerlei volkeren, toen stuurde hun prinsesses, dus hun dochters, naar hen en hij. Uh, ...maakte, wekte kind, kinderen met hen, van hen op... ...en daarna heeft hij ze teruggestuurd... ...naar hun land van oorsprong... ...en zij hadden natuurlijk meegenomen van Abraham... ...de leer... ...en alleen met hun hoofd... Met, ...dan verbonden zij die leer... ...met natuurlijk voor de Torah... ...voor het ontvangst van de Torah natuurlijk... ...maar wel een zekere wijsheid hadden ze wel verbonden met hun eigen aard van het volk. En dat werd hun uh, religie geworden. Dat is geweldig. Het zijn woorden, geweldige woorden. Ook woorden wat ik zeg vaak uh, gebruiken zij. Het, uh, het is erg vlakbij, het is naast. En qua woorden. Het is erg... Uh, en ze willen goed zijn. En ze willen... Het goede aantrekken. Nou, het is geweldig op, op zichzelf. Is niet, het is niet... Het zijn veel overeenkomsten. Overeenkomsten, alleen... Oeismen, ja, dat zijn vele dingen die... Ze willen ook het, het eeuwige ervaren en ze willen het wel. Maar zij doen dat op hun manier dat is, hoogzinnelijk. Ja, het is hoog sensueel. Zie je dat? Door allerlei en meditaties, allerlei andere dingen. Je ziet wel, in de Kabbalah is het niet, jij bent in de Kabbalah, je ogen zijn open. Je gaat niet in, a, in verroering in de Kabbalah. Verroering is van binnen. Maar jij moet juist wakker blijven. Wakker, begrijp je? In de Kabbalah is het zo dat jij doet, jij bent de baas. Jij bent degene die bepaalt wat jij ontvangt. Jij ik ben de, degene die, uh, die dan man doet op, opbrengen omhoog. En wanneer jij dat doet, automatisch ben je verbonden met de schepper. Doe je dat niet, nee, dan niets komt van boven. Doe je dat slecht, dan door de discrepantie van de eigenschappen ontvangen klappen. Erg eenvoudig, het geestelijke. Dus dat is de feedback de, wat er is tussen het licht en de kilim van de mens niets anders maar zij hadden zoveel allerlei eromheen opgebouwd opgeworpen, zoveel uh, begripen, zoveel uh, bekledingen en dan weet men niet meer wat het, wat, wat het is weet men niet meer wat de schepper is de schepper is eenvoudig en uh, in zijn manifestatie aan de mens... is zeer eenvoudig. Hoe eenvoudiger... hoe genialer is. Het is omgekeerd... dan wat de mens denkt in deze wereld. Ze lezen al die boeken... en verschrikkingen. Ze, ze brengen de mens... af van de, van de schepper. Geen mens op aarde... onthoud het erg goed... Kan komen tot de Heilige zonder Jezus. Absoluut onmogelijk. Je hoeft niet een christen te zijn. Je hoeft absoluut ook. Juist, en, en sommige de christenen, dan zij gaan allerlei beelden vormen. Heilige Maria, Heilige Jezus, Dan zeggen ze ook Heilige Maria. En ze gaan ze ook Maria verheffen. Uh, als iets goddelijks geven ze daar aan haar. Natuurlijk is alles, ze hebben dat alles de, de hele theologie christenen hebben goed opletten genomen uh, uit de kabalen. Maar ze begrijpen dat op hun eigen manier natuurlijk, dat hoe ze dat uit kabalen, geen andere plek. Uit de joden kunnen ze niet, niet, uh, niet talmoed hebben ze niet geaccepteerd. En dat, is, dat is ook een, een van boven gegeven, ja. Van boven is het gegeven. Uit de goddelijke, uit de, door de Heilige Geest is gegeven aan de christenen. Om dan moet niet, eh, niet als Heilige, als Heilige, als Heilige uh, werk te aanvaarden. Ja, ze hebben alleen 24 boeken. De Torah, en de Tanach hebben ze geaccepteerd, want dat is wel heilig, Maar niet het, niet uh, uh, de. Torah, Shabbat Penumwe, de mondelingen Torah, hadden ze niet geaccepteerd. Want natuurlijk ook daar zitten we, maar dat is de Torah van de BIA. En van de BIA, dat is dan de wereld van scheiding, gescheiden van de Atselud. Daarom, het volk, het Joodse volk, heeft alles ontvangen, maar ook zij begrepen het niet. Ook zij kunnen niet. Profiteren, ook zij kunnen niet komen tot de schepper, anders dan, door, anders dan via je En dat is zo so vreemd, zo so gek is dat, dat zo'n grote heren, met zo'n vervelende kennis, en dat zij een klein stapje niet durven te maken. Je? Waarom? Ook weer om dezelfde reden, omdat ze allemaal gebonden zijn met elkaar door gemeenschappelijkheid, door dat groepsverband, hoe kan ik dan anders zijn dan, dan de andere de andere, ja, alle eigenlijk, allemaal hetzelfde, hetzelfde goede, hetzelfde dit, hetzelfde dat waarom moet ik anders zijn dan die andere, en de schepper juist ziet de mens, dat elke mens is anders dan de ander dat is het perspectief van boven, hoewel de mens kan behoren tot zijn ontwikkeling kan behoren nog tot een, groep, tot een groep. Maar door van boven ziet men alleen maar individuele mensen. Het is moeilijk wat ik zeg. Het is erg eenvoudig. Het is zo eenvoudig als, als weet ik niet wat. Eenvoudiger kan niet. En tegelijkertijd is het de steen des aanstoots. Dat is wat niet... Zij konden niet begrijpen van Yeshua. Want... Om je soort te begrijpen moet je overgaven. Moet je jezelf overgeven aan hem. Weet ik? Aan de klietketter. Binnen jezelf. Heb je overgaven voor nodig. En dat wil men niet doen. Overgeven zichzelf aan het hogere. Dat niet. Wat mijn verstand wel. Ze moeten kik ontvangen van wat ze leren. En dat allerlei. Andere dingen. Het is. Uh, het is ik zeg niet zeggen dat het jammer is zoals het is. Het is goed. Hm? Het, is ook goed. het is ook goed. Ik zeg het natuurlijk. Is het, het is, het, het is het goed. Want. Maar. Uh, zij kiezen voor. Uh, men kiest voor. Een moeilijke weg. Heel? Het is net zoals. Aan de kruising van de wegen. Ja? En dan heb je een een paar wegen of zo. En dan heb je maar één weg... die de kortste weg is. En de andere is dan... gaan rechts, links, allerlei padden, et cetera. En dat men kiest... Iets, iets wat omslachtig is. In plaats van... direct. dat is... Uh, dat is iets wat... En ik heb geen... hogere... Ik zou geen... hogere wens hebben om... Aan, aan... iemand uit te leggen... wat het is, wat... het geestelijke, het ware geestelijke is... wat je kan... proeven, wat je kan... Uh, ervaren... is... maar zonder Yeshua niet. Dus als je ziet dat er iemand... iets bezig met iets is en niet via Yeshua probeert dat te doen, weet al van tevoren dat het geen mogelijkheid is, kan niet anders zijn, dat, die niet, dat het niet uh, kosher is. Eigenlijk. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Dus als bijvoorbeeld het Joodse volk wie niet aanvaardt, en de meeste niet aanvaarden, betekent dat dit absoluut niet kosher is. Je begrijpt wat ik zeg? En natuurlijk spreken we van uh, uh, alles in een, is in één mens. Nou, Altijd moet je weten, maar ik geef het alleen aan in, algemene, in het algemene aspect. En het is zo eenvoudig om jezelf over te geven aan Yeshua. en de dus zin jouw jou, jou, klikker. En dan zal hij elke dag Ontvang het, zoveel ontvangen zal je, alles wat je wil, naarmate van wat jij geeft, man, wat jij opbrengt, man omhoog. En man doe je altijd omhoog brengen naar Jezus, naar de klieketter van jou. Dan, elke klieketter is verbonden met elkaar, en dan ontvang je alles wat je, wat je hartje wil. Huh? Absoluut alles ontvang je, heb je niets nodig. Heb je geen boeken voor nodig? Wij leren alle allemaal die boeken, wat wij leren. We leren zoger. We leren zoveel, kijk hoeveel woorden allemaal nodig zijn. Dat wat wij zoger leren. Zoger, Tes, dus, dus het Shaïim, Slavee Salaam. kijk we zijn bijna klaar nu met Slavee Solam. Zoveel woorden, zoveel, een basiscursus, zoveel. Waar is het voor nodig als, het, als alleen maar door Yeshua kunnen we tot de redding komen? absoluut, ik zeg het jullie, niets is, uh, brengt de mens tot de reding, alleen verbinding met de Jezus, eerst doe je alles wat je met je krachten is, en dan verbind je met Jezus. Geen andere redding bestaat, voor geen, bestaat niet een redding voor volksredding. Voor, voor die boeddhisten is het één manier om tot God te komen, en voor de anderen is een andere manier, bestaat niet, bestaat wel hun eigen, eigen cultuur, zodat, erfgoed en bestaat bij deze, deze hun eigen erfgoed. Dat is iets anders. Erfgoed moet je niet verbinden met, niet verwaren met, met de weg naar Hashem. In Indiërs. Geweldige, prachtige, prachtige cultuur, Indië. Met al hun gezang, met al hun supervrouwelijkheid. Ja, met de aanhankelijkheid van hun vrouwen en al, met allerlei mooie dingen. Kijk nou naar die... ...naar hun cultuur, hoe dat allemaal... ...en ook, ze weten ook van uh, hun eigen overpeinzingen, ...en allerlei manieren van uh, meditatie... ...dat is allemaal prachtig... ...maar voor westerling onderdrongelijk... ...ondoordringbaar... Onderdring, ...geen westerling kan het begrijpen... ...kan ook... Uh, ...je kan nabotsen, alles wat je wil... ...alles wat je wil, je kan nabotsen... ...je kan uh, al je leven daar zijn... ...het zal je nooit lukken... ...omdat dit ook dat... Brengt niet, uh, brengt de mens absoluut niet naar de schepper. Alleen Jeshua. Ik zeg, ik zeg niet Christendom. Ja, je hoort me niet zeggen Christendom. Je hoort me niet zeggen Jodendom. Ja, je zou zeggen, ja, Jodendom. Ik zeg, ja, gaan. gaat zijn eigen, ja, zijn eigen, even prijzen, zijn eigen koe prijzen. Ik zeg jou niet dat het Jodendom. Brengt reding. Brengt geen één. Geen één Jood. Werd gered door, door Jodendom. Eerlijk Geen één. Werd gered door Jodendom. Heerlijk. Alleen Yeshua. Yeshua de enige is. Dat is de kracht die. Die reding geeft. En we kunnen dat lezen. kunnen we dat ontvangen. Van hem. Maar waarom moeten we dat allemaal hebben? Waarom moeten we dat die, die, al die andere dingen hebben? Zoger en zetter. Dat is bij het neerdalen van het, van het licht van Yeshua. Dan eigenlijk uh, dient dat om kilim op te bouwen. Alleen maar neven, alleen maar zeggen dat ondergeschikte rol heeft. het in aanzien van het geloof in Yeshua. Hebben we dat? Het geloof van Yeshua is het belangrijkste van alles. Ook in onze studie. Stap voor stap. Wat is het doel van de studie? Wat is het doel van de studie? Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Wat is het doel van onze studie? Wat is überhaupt niet de studie van onze studie? Wat is het doel van de, van de mens? Ten opzichte, wat is wel de schepper van de mens? Dat de mens alles ontvangt. Ja, dat het doel van de schepping is... Om aan mens alles te geven, ja, alles de mens één uh, woord met de dus woord als zoon van de schepper. Hoe? Wat moet de mens daarvoor hebben? Hij moet opbouwen het volmaakte geloof. Dat is wat wij ook stap voor stap bouwen op, en dat is noem ik het bijnaam. Om het volmaakte geloof, niet, niet feiten, wat wij leren in de zoger, natuurlijk is het allemaal nodig, maar dat jij daarbij belangrijk is dat door die feiten, door wat wij leren in de zoger en andere dingen, dat jij daardoor stap voor stap het volmaakte geloof opbouwt. Eigenlijk, alleen het volmaakte geloof brengt de mens redding en niet alle andere stof. Dat wat wij leveren bijvoorbeeld in de zorgen, wat wij zo diepe dingen cremen, dat is alleen maar, let op, dat is alleen maar de brandstof. Dat moet leveren jou de brandstof om de vuur, het vuur in je hart te doen oplaaien en nog meer naar het, van het verlangen naar het, het opbouwen van het volmaakte geloof moet het er, eh, brengen. Om daardoor jezelf te verbinden met het eeuwige. Met het licht. Alleen dat. Niet de namen van Sferot, niet dat, niet al die andere dingen. Alleen, kijk nou wat, wat van mij is. Je hoeft absoluut niets meer te leren. Ik neem pak zo, zo, zo, net, weet je, zo. En dan heb ik zo één zinnetje. En dan geeft het mij kracht aan de hele dag. En het is niet nodig meer. Het is, het is een kwestie van... En dat zo moet je komen. Iedereen moet het zo komen. jullie. En dan moet je komen. Ik zeg niet dat ik al het volmaakte geloof heb. Ik kan wel zeggen dat ik bepaalde dingen al heb. Maar het is mijn eigen... Wie kan mij... Van, van boven weet men hoe dat in hoeverre is het. Maar wat betekent dat? Hoe kan men dan het volmaakte geloof opbouwen? Hoe? Yeshua, hij zegt ons dat, ja, zeg je dat, de deur moet je de deur kloppen aan de deur en de deur, hè, en de deur zal, iedereen moet dan dus dan de deur kloppen en dan de deur gaat open. Hé, hey, die is, zoek die zal vinden. Klop aan de deur en de deur zal open gaan. Ja, wie is, waar is de deur? Waar zijn de duren? Elke keer hebben we een nieuwe duur, En dat is binnen jou, alleen binnen jou is een duurtje. Duurtjes, duren, duren, duren, duren. Duren die brengen jou naar jouw absolute ik. Dus naar jouw malgoed. Naar jouw malgoed, jouw malgoed is jouw ware ik. Dus dan moet stap voor stap van eerst klikken, ja... Of Ketter de ketter, en Zo ga je opbouwen jezelf. En telkens, wanneer ga je naar beneden, kom je weer een nieuwe deur tegen. Dan moet je tegen de deur moet je weer aankloppen. Aan aan huh? Kloppen aan de deur. En maar wel met de... uh, uh, oprecht <coughs> te doen. Betekent met alle uit, al jouw krachten van binnen jouw hart. Dat is wat je moet doen. Dan gaat het de deurtje open. Je gaat binnen. Betekent dat je ontvangt de mogen. Dan kom je weer een andere duur tegen. betekent dat jij al een stukje geloof, van jouw geloof, vergroot. Bij de volgende duur, zal je ook weer vergroten jouw geloof. Dat is ook wat Yeshua zegt. Als je maar niet twijfelt. Ja, twijfelt betekent in, het, in de hele getal, zullen we dat leren, betekent een gespleten hart te hebben. Dat is twijfelen in Zoals in Brit Gadasja staat had geschreven. Dus verdeelt jouw hart wanneer het hart verdeeld wordt. Dus de hele bedoeling is van een mens, van onze studie, en überhaupt van elke mens, is om het hart heel te maken. Want de mens is dan, het wordt het net als de hele wereld, wordt één. heb je nodig dan een iemand anders, een guru. Iemand anders die dan, een, dan kijkt men, men naar die guru als naar een, een stuk heilige. Is er iets heiligs aan die Dalai Lama? Zit er iets, een millimeter heilig daaraan? Absoluut niet. Hij heeft zijn eigen, eigen kilim. En je weet niet wat zijn kilim zijn. Hoe hij werkt aan zijn kilim. Ik zou je niet aanraden om in zijn kilim binnen te komen. Om te kijken hoe hij is. Alle, alle boeddhisten zouden vluchten van wat het is. En ook van mijn kilim. Want jij kan niet een andere klinie binnenkomen. Te zien. Want iedereen zit. Behalve Yeshua. Kijk nou. Yeshua is de hele ketter. Dus Yeshua was en boven en beneden was ketter. Daarom kon hij. He, Bij hem kan je wel. De kracht van de ketter kan je wel. Aankloppen. Uh, tot komen tot Yeshua. En redding ontvangen. Geen ander. Onthoud hou heel goed wat ik jullie zeg. Want er is nu de tijd om dat echt te realiseren. Jezelf en niet naar links, niet naar rechts gaan. Niet naar, naar waar de massa komt, maar naar jouw Yeshua. Jij, via jouw Kilim, komt tot Yeshua. En alleen Yeshua brengt jou. reding. En geen enkele guru, rabbi of ik als, als, als leraar of zo, ik doe niets anders, dat mijn taak of is, om aan jullie te door te geven, ook het vuur van mijn hart, en ook wat aan mij, mij drijft, dat jij zelf, iedereen van jullie, je eigen vol, vol, volmaakte geloof, tegemoet gaat. Dat is het doel van... De, van je studie dat is überhaupt doel van het leven van elke mens. En niet aanhangen, God verhoeden aan dit of dat, aan, aan wie, aan welk groepsverband en wat dan ook. Want dat uh, alleen leidt de mens af. Nou, nog niet nog. We kunnen verder doorgaan.